En, ja, daar is hij weer, Lenteman. Hoi, hey, daar ben ik. Ja, waar was je al die tijd geweest, joh? Oh, overal en nergens, uh, Johan. Ja, gezellig. Ja. En uh, zo meteen is uh, Rick Kleinsmid de rook bij en niemand minder dan uh, Henk. Uh, maar die zal even via de telefoon erbij zijn, want die is uh, heel druk bezig met participeren in een verzorgingshuis, uh, heb ik begrepen. En daar gaat hij dan uh, later in de uitzendingen verslag van doen. En uh, ja, Jurrien is er niet, dus we hebben ook geen goudkoers, een zilverkoers. Uh, wij uh, begrijpen dat soort dingen niet. Maar ik kan wel even de, de Bitcoin koers even voorlezen. En die is, uh... Uh, de Bitcoin die heeft heel, uh, heel interessante dingen uitgesproken de afgelopen week. Uh, die was uh, vorige week uh, 270 uh, eurotjes En die is op een gegeven moment zelfs uh, omhoog geklauterd naar de 350 eurotjes En nu is hij weer een beetje omlaag gegaan, stuitert die een beetje bij de... 315 eurootjes. Ja, en dan uh, heb ik nog de Human Fertility Index. Ja. Met cool. aantal, het aantal kinderen geboren per geëculleerd liter zaad. Uh, wederom zijn we op een rekenfoutje gestuurd. Het uh, gaat natuurlijk helemaal niet om het aantal liters. Oh. Het gaat om het aantal geëculleerde zaadcellen. En aangezien de spermcount uh, zeer dalende is in deze populatie, hebben wij we weer een correctie moeten doen op de Human Fertility Index. Hij staat nu op 0,000000. 000 000 01. Oh, oké. Okay. Ja, interessant. Uh, ja. <laughs> vorige, vorige week hadden we sprongelijk de bonobo-aapjes uh, te pakken ge gehad. Hè? Maar nu is het, uh, jullie weten nu wel zeker dat het om mensen gaat? Ja, ja, ja zeker. Dit gaat over mensen. En het, uh, ja, omdat die spermcount eigenlijk zo laag is, moesten we toch weer een, ja, een nieuwe factor daarin meerekenen. En uh, ja, het, het gaat gewoon niet, niet best. De, de, de, de sperm count is laag. Uh, dus het zeg maar te veel water bij de wijn. Ja, ja de sproomkoud is later te veel water bij de wijn. Dus uiteindelijk ja, blijft dat ding maar dalen. Ja goed, iets wat uh, eigenlijk nooit uh, daalt, maar alleen maar stijgt, is de, de staatsschuld. Uh, die stond vorige week nog op net onder de 460 miljard. En uh, ja, ze kunnen, uh, nou ja, ik zou zeggen normaal zou je zeggen champagnefles open trekken. In dit geval natuurlijk niet. Uh, ze kunnen de kurk op de champagne doen, want uh, hij is uh, over de 460 miljard eurotjes. Ja, goed joh, dan gaan we naar uh, Groningen toe. Want daar is ook het een en ander gebeurd, hè? Nou, uh, het blijkt dat een of andere wethouder een, uh, een schitterend initiatief heeft gevonden om een ton op stuk te slaan. Hè? Dat was het, in, het uh, inrichten van een website waar allerhande tips stonden over hoe je je leven moet leven. Ah. En met name was dat gericht op kansarmen en mensen die... Uh, ja gehandicapt zijn of een beperking hebben. En daar uh, dat heette wij, geloof ik. Wij Groningen of zo. Ja, oh jongens, ook nog een wij voor. Hem. En uh, ik, ik moet ook zeggen, want er stonden echt de meest absurde tips in. Uh, uh, Victor had een post over dat er een tip in stond over het, uh, over het wassen van de voorhuid. Het is een D66-wethouder. Uh, de heer Schoor. En hij is hier lokaal ook in de media redelijk afgefakkeld <laughs> om zijn initiatief. <laughs> Dit was een, echt een bridge to far, zeg maar. Want uh, de media hier keerde zich daar ook gewoon tegen. En er werd er direct een parodie site opgezet. En uh, nou ja, goed. Uh, drama, drama al om voor onze uh, Meterwerkende... aspirant geregent. <laughs> dat staat natuurlijk niet zo lekker op je cv. Ja, wat moet je er eigenlijk verder over zeggen? Kijk, in Groningen, in Groningen is uh, D66 nu de grootste partij. En dat, begint natuurlijk, uh, ja, dat, dat wil zich profileren. We zijn nu de grootste en uh, nou ja, dan komen er van dat soort initiatieven, want die mensen denken dat je alles op papier kan regelen. En uh, dat is wel een verschil met de, de Partij van de Arbeidscultuur, moet ik zeggen. Die uh, zijn toch altijd in het geld pompen naar uh, initiatieven in, in wijken en zo, zodat daar weer dingen gebeuren, die participatie initiatieven. Ja, het is het ook niet helemaal, maar dan komen er nog eens een paar mensen bij elkaar en wat je nu dus ziet in de komende bezuinigingstijd zal er veel meer op websites en papier worden gedaan. En daar doen ze het dan mee af. van we hebben het geregeld. Want we hebben iemand een brief gestuurd. Of we hebben hier een site opgericht. En uh, verder zoekt men het maar lekker uit. Nu vooruit. <laughs> maar wie heeft die website betaald? Is het gewoon van belastinggeld? De mensen zelf. De belastingbetaler. Ja. Die betaalt die site. En is dat natuurlijk weer veel te veel voor uh, betaald? Want dat is meestal hè? als je een opdracht... Uh, als de overheid een uh, opdracht geeft, dan... Ja, dat is standaard. Dus er is teveel geld uh, weggeflikkerd voor een site waar niks informatiefs op staat. Uh, wat eigenlijk alleen maar de afstand tussen de burger en de politiek vergroot. Nou ja, goed, ik heb rondgelopen dus die meute in de tijd uh, van de verkiezingen hier lokaal. Nou, dat is te zien. Die... Uh... Ja, die snappen het niet helemaal, maar goed. Oké, ja, goed. Nou ja, het is, uh, het is al heel wat als een website werkt natuurlijk, als die door de overheid wordt gelanceerd. <laughs> ja. Dus het is op zich wel nieuwswaardig. En uh, ja, ik, ik, vond het, ik hoorde net even dat er uh, gratis, zeg maar, een, een, een parodie site is op uh, gesteld, dus voor de grap. Het zou me niks verbazen dat zoiets dan beter werkt, hè? een beetje flitsender, leuker, informatiever misschien zelfs, <laughs> dan de 100.000 euro kostende overheidssite. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook dat het is zo zinloos is, want ik bedoel, er staat toch al genoeg op internet? Ik bedoel, als jij het even niet weet, google het even, weet je wel. Ja, dat is niet de basishouding van de gemiddelde mensen hier in de stad. Mm -hmm. En uh, ik denk ook dat uh, de websites wat dat betreft de plank misslaan. Want de meeste mensen die je wil bereiken zijn niet zo heel handig met websites. En dat zijn niet van die mensen die lekker op het internet gaan zitten surfen. Dat is, dat is helemaal niet zo'n groot uh, gedeelte van de bevolking die dat doen die gewoon echt een browser hebben... en dan gewoon sites gaan afzoeken... naar informatie en zo. Ja. Dat, dat, dat gebeurt niet zoveel. Dus ja, de overheid probeert nog... iets van te regelen dat die mensen... geïnformeerd worden, want het is af en toe ook... kijk, je kunt het erover hebben... over het wassen van een voorhuid. En zeggen van, nou, dat weet toch iedereen. Maar uh, dat zal je nog tegenvallen... Ik geloof dat Henk, die wil ook nog heel even hier op dit punt van die, van die, van die website, wil hij een, nog heel even een stukje ei kwijt, hè Henk? Ja, ik ben deze week zo aan het participeren geweest, dat ik die onthulling van die website ook heb meegekregen. Oké, okay, hoe was dat? Nou, de betrokken ambtenaren noemden het al een verplicht, verplichtingje. Okay. En dat straalde er ook, uh, straalde er ook eenmaal vanaf, zeg maar. Oké. Okay. En ja, weet je, er wordt dan enorm aangekondigd uh, van uh, hoeveel uh, vertrouwen uh, die uh, bewuste wethouder uh, erin had. Maar eigenlijk gaf het alleen maar meer uh, wantrouwen. En uh, dat, dat, dat was wel zeer typerend voor de miscommunicatie uh, die er... Uh, uiteindelijk op die website uh, terechtkwam. En uh, vind jij ook dat het een, een echt toegevoegde waarde heeft, die website, uh, voor de Groningers? Dat je uh, uh, echt zoiets zegt van, ja, eigenlijk kunnen de Groningers niet zonder. Nou, kijk, de gemeente gaat zich uh, terugtrekken. En, uh, en ze de, nou, uh, volgens mij wouden ze de boodschap uitzenden van, fuck you burger. En dat is ze prima gelukt. <laughs> nee. Goed, dankjewel. Ja. <laughs> maar alsof wij nog niet genoeg betutteld werden, oh, er komt nog veel meer aan. Uh, zo meteen nog het voedingscentrum die ons gaat betuttelen. Maar eerst nog uh, Rick, die, uh, nou niet Rick gaat ons betuttelen, maar uh, die heeft een bericht over. <laughs> Ik hoorde hem al uh, zwaaien hier in het café, hij zit ja, ja. uh, ergens achterin met zijn Guinness. Uh -huh. uh, maar jij hebt ook nog een bericht gevonden over uh, dat rokende vrouwen uh, worden betutteld, hè? Ja, dat is van een paar dagen terug. Uh, de rokende zwangere wordt stevig aangepakt, mogen wij van het ANP lezen. Uh, dat betekent dat, uh, dat allerlei instanties zich er nu mee gaan bezighouden om, uh, om die zwangere vrouwen in een aantal kwartieren te gaan uh, voorlichten over dat het niet verstandig is om te roken tijdens de zwangerschap. Oh joh, nee, serieus, wisten ze dat nog niet? Ja, dat, uh, dat is dan het vermoeden kennelijk, ja. Ja, kijk, wat ik daar wel bij denk is, uh, uiteraard is dat belangrijk dat, uh, dat mensen daar serieus bij omgaan. Maar je kan je zeer de vraag stellen of dit nou de manier is om dat aan te pakken. Maar eerst, eerst even de vraag van hoe slecht is uh, roken voor het, de, de, de zwangerschap, voor de, tenminste voor dat kindje dat in de, in de buik zit. Ja, nee, de feiten die hier genoemd worden, nou ja, dan kan je afvragen wat voor onderzoek daarachter zit. Daar is uh, altijd discussie over geweest, maar... Staat hier dat het kan leiden tot vroeggeboorte, geboorte, groeiachterstand, wiegedood en gedragsstoornissen? Ja, maar goed, in de tijd dat ik geboren werd, en dan hebben we het over meer dan 40 jaar geleden, toen uh, kwam er nog zeer veel voor. Dat vrouwen rookten. En uh, ja, ja, van de generatie die nu rondloopt, daar kan je inderdaad wel zeggen van dat het aantal gedragsstoornissen toch wat hoger ligt. En, terwijl al ja, we worden toch al de 30, 40 jaar bestookt. Uh, tenminste, de zwangere vrouwen worden al 30, jaar, 30 tot 40 jaar bestookt met boesters uh, dus niets uh, ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt, maar aan de andere kant heeft dat natuurlijk ook wel te maken volgens mij, met het uh, voedingspatroon van tegenwoordig en de toevoegingen uh, die in eten zitten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar goed, wat hier ook staat, is dat het, uh, het anti-rookbeleid om te beginnen door 90 samenwerkingsverbanden van verloskundigen omarmd wordt. Dat betekent dus dat er een enorme hoeveelheid belastinggeld in gaat zitten. Okay. En, uh, en ik denk daarbij, van, ja, kan je afvragen wat het effect is en je gaat er wel heel erg veel geld in steken. Ja, en dat geld kan die vrouw beter uh, in de kinderkamer steken dan <laughs> dat ze het aan de belasting in ruil voor betutteling. Ja, dat zou ik ook zeggen over in gezonde voeding bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. dus ik uh, krap mij daar een beetje bij achter de oren. Kijk, wat mensen die, uh, die geen zin hebben om zich aan, uh, aan dat soort gezondheidsvoorschriften te houden, die gaan zich echt niet wat aantrekken van drie kwartier voorlichting. Maar goed, tot zover dus het, het rokende vrouwenbericht. Ja, dankjewel. Ja, ja joh, nee, goed. Uh, zullen we nog even, ja, ik heb hier nog een berichtje van uh, het voedingscentrum... ...nu we het toch over betuttelen van de bevolking hebben. Uh, de betuttelingszucht van het uh, voedingscentrum... ...heeft nu ook de tankstations bereikt. Ja, die hadden het al zo erg. En uh, nu komt ook nog eens het voedingscentrum eroverheen... ...want die ergeren zich aan het rekje vlakbij de kassa... ...waar allerlei snoepgoed in staat... En dat voor ook nog eens voor bodemprijs wordt aangeboden. En dat is allemaal... Uh, ja, dat moet allemaal niet kunnen. Want dat, uh, mensen, hoe dat niet? Vermoedende klanten die willen afrekenen voor uh, het getank... Die worden lastig gevallen met verleidingen. En dat... Het uh... is nu uh, volgens mij ook standaard. Ik weet niet of jullie dat kunnen beamen. Misschien rijden jullie geen auto. Maar als je nu tankt en je gaat afrekenen... En dat is nog in de kassa. Dan is vaak één specifieke aanbieding... Dat is dan bijvoorbeeld iets van euro of zo... Dat wordt dan ook nog uh, verbaal, wordt het je aangeboden. Ja, nee, ja, dus ja koppelverkoop. Dat je, uh, ja, dat je je pinpas gaat geven of je wilt je portonee pakken. Dan tijdens die, Dat moment wordt ook even, even genoemd, die specifieke snack aanbieding die ze hebben. Ja, doen ze ook bij, dus de, bij de stationskiosken en zo. Ja, precies. Dus Cross-cell noemen we dat. Nou ja, en dan, uh, dan zeg je makkelijk ja. En, heb ik, ik, ik heb op zich geen moeite mee als er een organisatie is die uh, ja, van mensen die verstand hebben van voedsel en die... Ja, ...die tijd en energie willen besteden om mij te informeren... ...over bepaalde gewoontes of uh, gemakken ja, die, en de gevolgen daarvan... ...daar heb ik helemaal geen moeite mee. Het is, dat is prima. Het, het, ja, het vervelende hiervan is dat het, weer, uh, dat het weer via wet moet... ...dat we weer met z'n allen geld voor meer moeten leggen om het te handhaven. Nou, dat, zover naartoe, dat is waar. ze naartoe. Nee, dat, daar willen ze naartoe. En dat, dat, dat is wel, al ja. heel veel dingen gebeurd. En dat is het hele vervelende. Al die dingen waar je gewoon een vereniging of een stichting voor kunt oprichten... ...waar mensen die de omgeving zich gewoon kunnen verenigen... Dat moeten wij allemaal ophoesten. En uh, ja, het vervelende daarvan is dat ik uh, ja, daardoor zoveel geld kwijtraak dat ik eigenlijk alleen nog maar aanbiedingen kan kopen. Dus ja, het is een soort vicieuze cirkel, denk ja, ik. Ja, ja, ja. <laughs> ja het punt is in, vinden dat, uh, dat, dat, dat de klant bij de kast uit wordt te veel last gevallen hè, door die, al die koppelverkoop. En of cross sell hoe je het wil noemen. En dan gaan ze vervolgens, gaan ze dus. Uh, ...via Facebook, Twitter... ...via allerlei campagnes en reclamespotjes... ...gaan ze dus ook mensen lastigvallen... Ja. <laughs> ...om hen op te, zo... te attenderen... ...dat het allemaal slecht is. Maar wat ze dan ja. doen is eerst draagvlak creëren. Hè? Van, uh, dan, dan, dan zijn er een paar... ...miepen en die vinden het ook erg... ...en die gaan dan ook actie voeren, et cetera. Wat hier eigenlijk gebeurt is dus dat... Ja. De, ...de verantwoordelijkheid van de individuele mens... ...moet nog verder geschoven worden. Dus zeg maar de ja. individuele mens... ...moet nog minder zelfstandig kunnen handelen. Ja. Daar heb ik nog... Ja, meer onder curatelen worden gezet. Ja. Ja, waardoor gewoon iets anders, wat je eigenlijk doet, hè, dit is met heel veel de glijdende schaal. Ja, ja, ja. Zodra je hier aan, dat, dat is het probleem met inmenging, je gaat ergens aan bemoeien, nou, als, je, als dit lukt zeg maar, dan worden mensen nog minder ervaren, nog minder gewoon in het zichzelf voor zichzelf denken, voor zichzelf beslissingen nemen. Dus dan hieruit als dit ooit hè, tot voltooiing ja. komt, dit plan met een bed en verandering. Ja, want daar willen ze dan ja, er, naartoe, hè, uiteindelijk. Ja, dan komt er ja. weer iets nieuws. Ja. En kijk, dit, dit, is een soort, dit is een altijd blijvend bestaand probleem. Er ja. zal altijd iets zijn waar weer een groep mensen zich ja, niet genoeg zelfstandig in kunnen weten te handhaven. Ja. Ja. Volgens een aantal andere mensen. Ja, ja en dan, ja, dan, dit is een eeuwigdurend proces. Dus het, je, kan, je kan of eeuwig mee doorgaan of gewoon eveneens voor altijd mee stoppen. Ja, goed, dat is inderdaad dat ze willen ons min of meer een beetje programmeren, hè, prikkelen. Van uh, ons het gevoel geven van, het is eigenlijk helemaal niet goed dat iemand mij een gevulde koek aanbiedt bij de koffie, weet je wel? Dat, dat... Ik geloof er niks van. Volgens mij, dit is gewoon prestige. Er zitten gewoon mensen die worden hier beter van. Ja. Puur kapitalisme. Puur kapitalisme. Het zijn gewoon mensen die gaan er gewoon uh, beter van worden als dit soort dingen door worden gevoerd. Ja, in libertaarse kringen heet dat geen kapitalisme, maar... Uh... Jawel, ik vind kapitalisme is, als je volgens de bestaande spelregels het beste ervan weten te maken. Dan ben je gewoon kapitalist. Het zijn wel kapitalisten, al die mensen die in de overheid werken. En daar gewoon stinkend rijk van worden. Dat zijn ook kapitalisten. Ja, dat je hebt gelijk Ansel. Klaas, want in het woord kapitalist zit natuurlijk het werkwoord kapitaliseren verborgen. Ah, okay, ja. Dat is eigenlijk wat die mensen doen. Ze kapitaliseren op de situatie. Kijk, het probleem is niet de, uh, dat zij zich zeg maar, met de spelregels uh, die er zijn uh, weten te handhaven. Het is meer uh, ons standpunt is meer het moreel. Uh, wij vinden op een gegeven moment gewoon niet juist om de dwang van de overheid te gebruiken. Maar de dwang van de overheid is er. Het is niet zo dat het uh, het is da daadwerkelijk daar. Hè, als je op de spits drijft het is niet iets wat we hebben verzonnen, hè, die dwang van de overheid. Dus het is een bestaand iets. En als jij binnen de bestaande dingen je weet te manoeuvreren ja, dat is ook gewoon uh, gezond verstand in zekere zin. Hè. Het is uh, Kijk, iedereen ieder het uh, leven is ook schaars. Tijd is ook schaars. Dus uh, die mensen proberen er ook het beste uit te slepen wat ze kunnen. Maar het, het, het is goed voor ons dat wij moeten het even belichten En het is verwerkelijk dat zij... Uh, ja, ik, ik vind die vergaande staat van curatele. Ik vind het dat wij een soort van curatele leven. En dat wordt steeds verder opgeschoven. De, de hoeveelheid zeggenschap die je als individu hebt... die wordt steeds verder afgebroken. Uh -huh. ik, ik, nou, ik, van... ik wil er nog een ander argument in gooien, Klaas. En dat ja. is dat uh, het ontwerpen van een wet... Waarin staat dat er niet meer uh, bij de kassa lekkernijen mogen liggen. Omdat dat mensen aanzet tot slechte gewoonten. Uh, is in principe onnodig. Um, ja, want, wel. Uh, want men is vrij om te kiezen waar dat spul ligt. Ze moeten het maar vandaan pakken. Er worden dus wetten ontworpen. Die een reflectie zijn van de geestelijke staat van mensen. Want mensen gaan dus meer lekkernijen die vlak bij de kassa liggen kopen. Als die shit daar ligt. Dat is een psychologisch spelletje. Dus je kapitaliseert uh, aan de andere kant, kapitaliseert natuurlijk een bedrijf of een, een, ja, of een organisatie, kapitaliseert ook op de zwakke psyche van de mens. En de curatele die jij vertelt, is de ene kant van dat verhaal. De andere kant is de onbewuste verwerking van prikkels. Wilt u hier nog iets te drinken bij? Oh, oh ja, ja doe maar. Weet je wel? Ja, precies. Dat is ook een, uh, een component daarvan. Klopt. En mijn punt is dat als jij, zeg maar, als steeds meer dingen voor jou worden besloten, dan word je ook steeds minder, stel voor dat er helemaal geen enkele betutteling was, dan was jij als individu, was jij sterker. Dit is mijn stelling. Omdat als niet heel veel dingen, heel veel mensen, heel veel dingen in je leven worden nu voor je geregeld, wordt heel veel wordt betutteld, daardoor uh, hoef je, in sommige opzichten, word je daardoor ook minder weerbaar. Je wordt eigenlijk, um, ja, als, je niet alles, als niet alles een verantwoordelijkheid is die uiteindelijk bij jezelf ligt, en dat is eigenlijk wat er gebeurt. De verantwoordelijkheid wordt niet meer bij de individu gelegd, maar wordt eigenlijk wordt geprobeerd wel bij het indirect bij het individu te leggen. Ik, ik, ik weet niet of het nog duidelijk is, maar als jij zeg maar, direct individueel verantwoordelijk bent voor al je eigen beslissingen en al je eigen doen en laten, ja, dat zou bijvoorbeeld ook in uitdrukking komen dat jouw levensstijl rechtstreeks gerelateerd is aan jouw ziektekostenpremie. ik noem even wat, dan zou zeg maar, de, de balans veel meer de, naar de kans zijn waarin jij getraind bent om goed voor jezelf te zorgen. En hoe meer je dat zeg maar, ontneemt... Want nu kan je bijvoorbeeld... Stel voor dat bepaalde keuzes in je leven echt slecht zijn. Hey, ik wil nu even geen oordeel vellen over wat goed of slecht is. Maar stel voor dat dat bestaat. Maar je betaalt precies dezelfde uh, ziektekostenpremie... als iemand die uh, zeg maar de juiste keuzes maakt. En dat is niet logisch. Dat zou zo niet bestaan, denk ik. Vermoed ik. Als dat niet, uh, ja, als dat niet een, in die curatele, in die staat was gehezen. Als we, als we allemaal individueel verantwoordelijk waren voor onszelf, zou daar denk ik onderscheid in zijn. Ik weet niet of dat zo is, maar dat vermoed ik. En dat, dat, dan krijg je, zeg maar, zou veel sterker uh, de eigen verantwoordelijkheid zijn. En wat ik ja, doe met kunnen telen is. Dat, uh, hm? ja, ja, zeker. Maar dan, dan zie ik dus eigen verantwoordelijkheid als een dynamisch proces. Het is een leerproces. Eigenlijk ja. vanaf ook dat een kind geboren wordt, Precies. Kent, kent geen eigen verantwoordelijkheid enzovoort. Dus als je die kant dan op wil, dan is het, uh, het terugwinnen van eigen verantwoordelijkheid. Uh, en de curatelen opheffen. Ja, precies. Dat is dat, het dat zijn inderdaad de dingen die je moet gaan doen. Alleen ja. is nu de vraag zo van ja, oké, okay, hoe liggen de lijntjes? Weet je wel. Hoe komt het dat al die rotzooi in die winkels ligt en geen, uh, en geen goede dingen? Die oneetbare rotzooi eigenlijk. <laughs> gewoon waar je echt geen kloot aan hebt. In een supermarkt loop ik echt drie kwart. Loop ik voorbij in die palen. Kom ik niet, weet je? Nee, je Brits, heb ik ook. Ja, precies. En, en dat is ook iets wat, wat denk ik in deze benoemd kan worden. Zo van ja, die kennis is toch wel macht, uh, macht hierin. Dus ook al blijft men met dat, ja, dat netwittere, gekure uh, idee over een, een snack display vlak bij de kassa. Want dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Als je het op goede schaal bekijkt, is dat echt een, een druppel in een oceaan. Mm -hmm. En dan, inderdaad, ben ik het met je eens, die principes te curatelen. Maar ook het stuk eigen verantwoordelijkheid, wat dus zeg maar aangevuurd kan worden of a, ja, aangejaagd kan worden door kennis. En het is dus raar dat een, een, een, een uh, voedingscentrum als het, ja, het voedingscentrum. Het voedingscentrum, wat meent een kennisinstituut te zijn, op die manier handelt. Daar zit hem denk ik echt de kruk. Zo van het is een, een, een kenniscentrum over voeding. Maar daar gaat een corporaat geld heen om bepaalde producten erin te zetten die je helemaal niet nodig hebt als, als je als mens weet. Je. En uh, de schijf van vijf en alles. Ja, gelaten. Ge ge eet gezond, eet een appel. Uh. <laughs> ja, maar de, uh, het, het mag nou toch al eens een keer duidelijk zijn. dat suiker, zeg maar, gewoon een, een hele slechte raadgever is. Daar kun je op minderen. En uh, dat staat daar niet. Nee. Met, uh, je moet het vervangen door aspartame dat soort uh, al die andere chemicaliën. Ja, het verhaal gaat iets breder dan zeg maar een klein. Uh, als het, tenminste, als het over eten gaat. Hè? Want je hebt het hier natuurlijk over het aanbieden van bepaalde eterswaren Waar het voedingscentrum zegt dat is slecht. Dus we gaan uh, campagne beginnen en we willen lobbyen voor een wet. En een wet op microniveau over wat er in een tankstation naast de kassa mag staan. Ja, daar zou een voedingscentrum zich niet mee bezig moeten houden. Nee, er zat ook nog niet in het artikel dat dat uh, gaat gebeuren. Maar dat... Nee, maar goed, dat is een beetje de beweging die we benoemen. Maar misschien wilden ze ook gewoon publiciteit, hoor. En die hebben ze nu gehad. Applaus ik, voor ik het voedingscentrum. Ik weet niet uh, of er op een uh, subsidie gekoord is. Maar meestal als er op uh, uh, subsidie gekoord <laughs> wordt bij bepaalde instanties... dan gaan ze meestal grillen. <laughs> dan weten ze de media ja, heel snel dat, te dat vinden. Ja, dat is... <laughs> Dat, dat is wel iets ja. Johan, Het is natuurlijk zo waar. Allemaal organisaties die, uh, ja, die krijgen niet standaard meer uh, grotere budgetten elk jaar, of zelfs minder. Ja, die moeten nu allemaal laten zien uh, hoeveel ze ja, waard zie je zijn. Ja, die werden Nederlandse voedsel- en wareautoriteit. Ja, ja. Ik, ik vind het brilliant. Ja, Soms krijg je nu opeens zo'n organisaties waarvan je nog nooit je hebt gehoord dat ze bestaan. Hè? Die, die, die zoeken nu opeens de openheid om hun belangrijkheid aan te tonen. Ja vooral gedreven vanuit een dichtgedraaide subsidiekraan. Dat, is dat zou dus een, dus een wet van bezuinigen zijn of zo. Als, als, ja, je, als je gaat bezuinigen, dan gaan de instanties de die gesubsidieerd overheid. worden door de ja. overheid zich veel duidelijker manifesteren in de media. Ja, dus van welke instanties zouden wij eigenlijk graag willen, dat is wat meer van die te horen. Uh, van je Daar, vier ik, daar nee. hoor ik nooit nee. meer wat over. Ja. Nee. Dan moeten we daar gaan zeggen van we bezuinigen op elkaar en dan gaan ze, weer, gaan ze weer gillen. We gaan even naar een andere politieke partij, de Partij van de Arbeid. Ik vraag me altijd of wat hebben ze met arbeid te maken eigenlijk? Ja, daar kun je heel veel flauwe grappen over maken. Maar uh, ja, wat er is gebeurd ja. is dat ze uh, zijn heel erg uh, matig begonnen met het opheffen van de partij. Ja, ja, ja er zijn al twee leden eruit. Ja, ik vind het uh, dus heel slim. Ja, dat, uh, en alles wat ze doen gaat traag <laughs> en uh, halfslachtig. Dus het opheffen gaat ook echt uh, ja, met ja. twee waarvan ik de... Ik, ik kende je ze? Nee, nee, dat zijn waarschijnlijk van die... Uh... Die ergens op een of andere onverkiesbare plaats staan of zo. Ik, ik, ik zou het niet weten. Zouden zou we het misschien even kunnen opzoeken. Ja, ik, maar, ik... Uh, ze, zitten, ze hebben wel een zetel allebei hè, in, de, in de Kamer. Ja, ik geloof dus, dat uh... twee leden van de PvdA-fractie... Dat is ook hoe ze worden genoemd. Ja, en ze, heet, ze hebben naam. Ja, ze hebben ongetwijfeld ja, ze hebben een naam, de naam gekregen in een... Ja, en, uh, Ze heetten uh, Tunuhan Guzu en Selkuk Osterk. En uh, allebei zijn ze van Turkse okay. afkomst. En uh, ja, die, die wachten het om uh, tegen de... Ja, tegen de fractie in te gaan. Want wat was er nou gebeurd? Uh, nou ja, het, het, men is erachter gekomen dat uh, de moskeeën, de Turkse moskeeën in, in Nederland... Die worden eigenlijk gewoon uh, bestuurd vanuit het ministerie van godsdienstzaken in Turkije. Dus uh, ja, de meeste mensen weten dat wel. Maar goed, PvdA kwam er nu ook achter. En uh, er was al een beetje gerommel uh, vanwege het cliëntisme van... Uh, Turkse raadsleden en wethouders en uh, kamerleden misschien, maar misschien ook. Alsof, zoveel weet ik niet van, maar uh, die aan de cliëntisme deden aan hun Turkse achterban. En uh, ja, dat was een commissie binnen de PvdA en die vond dat moet allemaal niet kunnen. Nou, afijn, daar is het een en ander afgesproken en die twee uh, leden die, uh, die waren er niet mee eens. En die lieten dat heel duidelijk merken in de media. Uh, waardoor ze dus uh, ja, uit de partij geschopt zijn en gerouilleerd. Maar ze blijven wel hun zetel houden. En ze deden nog wat uitspraken in de media. Even kijken hoor. De een die zei. Dit is een dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Nou, vinden jullie dat ja, ook? Ja, absoluut. Ja, ja? dat is echt een, uh, weer een. Uh, dat zou je eigenlijk iedere dag wel gewoon kunnen roepen. Iedere dag is een dieptepunt <laughs> ja, ja, in de geschiedenis ja, ja. van de Nederlandse democratie. Dus ja, dat is geen woord van gelogen. Maar. Um, ja, goh, zijn ze er nou uitgeknikkerd? Had dat dan iets te maken met dat die uh, moskeeën uh, vanuit Turkije worden gerund? Nou, ze waren niet eens met het integratiestandpunt dat de PvdA had ingenomen, geloof ik. Van Lodewijk Ascher, en daar waren ze het niet mee eens. Nee, maar je vermeldt ook, Ampersan, dat Turkse moskeeën ...gerund worden door het ministerie van godsdienst in Turkije. Ja, ja, ja. Maar wat hebben de twee nu met elkaar te maken? De, de, de twee heren die begonnen behoorlijk te stijgen toen de invloed van, van de Turkse overheid in Nederland, in de, vooral in de moslimbewegingen, toen dat ter sprake kwam. En er werden heftige dingen geroepen. Zo had Osterk, die had naar de integratiewoordvoerder Maroes, had die geroepen: mogen Allah u straffen? Uh, en dat was in, in verband met het. Uh, ja, toen in de vergadering bij de PvdA dan op tafel kwam dat een uh, aantal Turkse moslimorganisaties vanuit de Turkse overheid bestuurd werden. En dat, uh, ja, to toen begonnen die twee heren nogal te stijgeren en uh, werden heftige dingen over en weer geroepen. Ja, ja dat, dat was er een beetje aan de hand. Betalen wij die uh, moskee of zo? Ja, dat uh, is mij nog niet uh, helemaal duidelijk geworden, maar het zal me niet verbazen, ja. maar... Uh, er gaan behoorlijk, gaat behoorlijk wat geld sowieso, uh, al richting uh, mensen in die uh, kringen. Ja, maar aan de andere kant, ja kijk, uh, kerken, hè? Ik bedoel, de, de, de Vaticaanstad is toch een land en die bestuurt een aantal kerken hier in uh, Nederland. Dus uh, ja, het is niet alleen ja, maar uh, binnen... Alleen maar, maar. Je weet hoe dat soort dingen gaan. Uiteindelijk loopt het altijd uit op een vastgoedkwestie. Het is een kwestie van tijd en daarna is het vastgoed. Kijk, nu is het allemaal nog een beetje. Meh, meh, meh, druk, druk, andere religie en uh, buitenlandse inmenging. Maar zodra het allemaal een beetje booming wordt, die moskees. dan uh, wordt het gewoon een vastgoedkwestie. Dat is nu met verzorgingstehuizen aan de gang en zo. Ja. Maakt niet uit. We weten hoe het werkt. Kom op. Ja, nou, dat is ook dat natuurlijke verloop. Kijk, als wij het niet uh, kunstmatig uh, pompen met geld. als het gewoon uit zichzelf bestaat. dat zie je ook met kerken. Ik geloof dat hier in Friesland alleen al. Uh, nou, ik weet de nummers niet precies, laten we zeggen 600 kerken hebben. Dat, is, dat komt neer op 1 per 1000 mensen. Ja, dat is mooi. Dat, dat stamt uit een tijd dat dat uh, gefinancierd kon worden. En ja, dat kan nu niet meer. Nou, als, dat, ja, als je het gewoon loslaat, dan, dan, wordt het weer dat, dan komt het zo weer goed. Dan komt het wel weer ten wordt het wel weer ergens anders voor gebruikt. Het uh, vindt een ander doel. En dan, uh, ja, als je het, uh, die moskeeën ook. Het is. Uh, ik, ik denk dat het grootste probleem is dat wij dat soort dingen, dat we heel veel subsidies en uh, trajecten en zo, en specialisten en mm, bestuurders en volks uh, wijkspecialisten dat we dat allemaal moeten betalen, dat het allemaal gebeurt. Dat is allemaal op al nozel. En daar, uh, daar moeten we heel snel vanaf. En uh, ja... Ja, als ik kijk naar mijn uh, voorouders uh, ergens ver weg in uh, 1600 zoveel, uh, toen die naar Nederland kwamen. En dat is langzaamaan opgegaan in de Nederlandse uh, dat maatschappij. Dat is ook een langzaam proces. Segregatie, ja. dat is dan dat vieze woord over uh, hoe het in Amerika ging. Maar mensen doen dat van nature. Mensen gaan van nature, ja. als ze helemaal vrij zijn. Als de huizenprijs en de grondprijs niet vol met overheidslasten en regulering zitten, gaan mensen over het algemeen gewoon wonen bij mensen waar ze het goed mee kunnen vinden. Ja. En dat... Dat is gewoon segregatie. En dat, dat hoeft niet altijd om kleurtje te gaan. Het hoeft zelfs niet altijd om religie te gaan. Maar mensen gaan gewoon wonen bij anderen waar ze het redelijk goed mee kunnen vinden. En, dan, en dat is op zich en, een heel groot voordeel, Klaas, uh, ja, en dan, dat gebeurt. Ja, nee, dat is, dat is geweldig. Ik, ik geloof Want op nu segregeert van. iedereen uh, middels uh, Facebookgroepen en uh, Whatsappjes. Ja, en je wordt gewoon geforceerd. Zit je, in alle buurten in Nederland zitten gewoon vol met mensen. Als die de vrijheid en ruimte hadden, zouden die niet naast elkaar zijn gewoond. En ze... En de problemen zijn namelijk nou al groot genoeg. Mensen die, zeg maar, in vrijheid, je hebt wel van die gebieden waar het zo goedkoop en vrij is, dat je eigenlijk min of meer wel gewoon kunt gaan wonen waar je wil. In die gebieden hebben mensen gewoon al problemen met elkaar. Mensen hebben problemen met elkaar als ze over bijna alles hetzelfde denken. En wij zitten nu heel veel ophef te maken dat we allemaal mensen die nooit in tenimmer nimmer bij elkaar in de buurt zouden wonen, zitten allemaal in dezelfde wijk gepropt, hutje-mutje in kleine huizen, en in, in appartementenblokken. En dan gaan we, Oh, wat raar dat er problemen zijn. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, maar uh, we wijken een beetje af van twee uh, parlementariërs... die nu uh, ja, solo gaan. Dat is op zo, zich maar... een hele goede ontwikkeling. Kijk, uh, ze zijn er misschien niet helemaal op de manier gekomen... als dat om gaat. Of cliëntisme gaat. Maar goed, ze zitten er. En ze zijn een representatieve uh, ja, ja, vertegenwoordiging... van een bepaalde groep die hier in Nederland woont. Nou, ja. feest de democratie... Die man had moeten gaan juichen. Misschien was het helemaal niet zo'n zwarte dag in de democratie. Die gaan gewoon met elkaar een uh, Turkse ja, doen, weet je. Hey, het, is, uh, ja, het is het ja. feest van de democratie. Iedereen die uh, mag het uh, proberen. We kunnen erop kapitaliseren. Om even in de term van te blijven. Ja, als jij je ideologische standpunt hier inmiddels de parlementaire democratie wilt verdedigen. Dan mag je dat doen. De LP doet het ook. Ja. En we gunnen het iedereen om dat ook gewoon te doen. Ja, ik, ik ben ook wel die benieuwd ben hoe tegen. het gaat. Hoe, ik, ik weet niet precies hoe de getallen liggen, maar uh, Turkse stemmers waren, zijn, voornamelijk PVA stemmers. Ja, maar ook uh, die, die, uh, die mannen als ze in het parlement moeten gaan stemmen, en ze kunnen dat nu dus uh, zonder partijdiscipline doen. Ja, wie weet uh, keren zij zich wel tegen een heel aantal andere impopulaire maatregelen, die, uh, die bij mensen heel duidelijk resoneren. Dat kan. Want het, dit is natuurlijk een, een topic. Ja, tuurlijk zullen zij hun geloof willen verdedigen. Want die mensen zijn gewoon uh, religieus redelijk, uh, ja, redelijk begeisterd. Maar dat betekent niet dat zomaar ja, uh, ja. iedere maatregel van de centrale bank er ook maar doorheen wordt gejaagd. Omdat Allah het zo heeft besloten. Ja. Snap je? Ja, ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is de keerzijde misschien. Hè? Elk, uh, elk nadeel heeft zijn voordelen, zei Johan Cruijffelis. Laten we dat benoemen. Ja, ja. Laten we er geen zwarte dag van maken van de democratie. Nee, en ik denk kijk, als ze, als ze gewoon een achterban uh, blijven bedienen, dan uh, bij de volgende verkiezingen zitten ze gewoon weer op het blauwe plusje. Dus voor hun eigen toekomst hoeven ze niet te vrezen. ze hebben gewoon electoraal research gedaan. Zo van hoeveel stemmers heb ik gehad. Uh, nou, dan moet, dus ook wat, dan moet je ook wat proberen. Hè. Je moet die media in. En dan moet je stemmers gaan trappen, want anders dan kom je niet in de media. Als, dan neer, als het niet smeuig is, dan ben je er niet. Nou ja, goed, hoe smeuig wil je het hebben? Met, met al die, uh, die moslim-terreurpropaganda. Uh, dat er hier twee Turkse raadsleden zitten. die het nu even zelf gaan doen. En die uh, dan vermeende connecties hebben met uh, het. Uh, ja, uiteindelijk zal dat, die term wel weer IS of moslimbroederschap. inderdaad, die vallen dan ook wel weer. Nou, ja, maybe they're just smart. Ja, of het algemeen, Kapitaliseren, ja. Klaas, daar had je het nee, over. wil kapitaliseren op de situatie. Ik, uh, als ik, uh, ik, ik ken het verhaal niet, maar over het algemeen, als jij uh, op het moment dat je op dat stoeltje kruipt dan heb je al een redelijke weg achter de rug. Dus uh, ja, dan maak je mij niet wijs dat die mensen... Uh, dit, dat het alleen maar uh, emoties is. het kan, hè? Het kan, ik weet het ja. niet. Maar over het algemeen, dit zijn typen... Als, als je op dat stoeltje daar kruipt... over het algemeen heb je al een redelijke weg achter de rug. Vooral bij het partij ik, ik weet niet zeker, hè. Want soms dan, uh, kan het zijn dat mensen wat uh, uit, het, uit het niets uh, getild worden... in zo'n logorganisatie. Ik heb daar ook geen pijl op, Klaas. moet ik eerlijk nee. zeggen. Ik weet het is de de meeste... hier uh, lokaal. Ja. Uh, toen ik meedeed en, de, en de debat, een paar debatten heb gedaan en wat mensen heb ontmoet het valt erg tegen ja, maar dat, zijn, dat is echt alsof je zeg maar amateurklasse 5 op de bank zit, Hè, dat is de gemeenteraad ja, maar goed, ik kan dat wel extrapoleren naar wat het ongeveer landelijk zou moeten zijn ja, landelijk, een daar gaat het om dat zijn mensen, ja ik, ik, ik was gemeenteraad, dat is voor ons toevallig deze week precies een jaar geleden Gemeenteraad meedoen, dat was voor mij echt een eye-opener. De, de, de, de, de totale onder, ja, underwhelmed dat ik was van de kwaliteit. Ik zal één voorbeeld, dat vond ik grappig. Dat was op de verkiezingsavond, daar waren we bij aanwezig. En we hebben in Leeuwarden namelijk 39 zetels. Nou, 39, dat hè, kun je. En hoeveel procent is dan één zetel? Hoeveel procent van de stemmen is één zetel? Nou, 39, 100, hè, dat is net niet helemaal precies. Laten, dan, denk dan denk je aan 40. En dan zou je, Redelijk makkelijk tot 2,5% moeten komen, toch? Mm -hmm. Jullie volgen me of niet? 2,5% is een zetel. Het zijn 39 zetels. Hoeveel procent van de stemmen is een zetel? Konden ze niet. <lacht> Jullie kunnen het ook niet? <lacht> dus als jij 5% van de stemmen hebt, heb jij 2 zetels. Heb je 10% van de stemmen, heb je 4 zetels. Dat kon men niet. Niemand kon dat. Dat was echt een. Uh... Ja, ik zat daar net allemaal van die lijsttrekkers en ze konden niet rekenen. En dat is... Maar ze konden wel meer dingen niet. <lacht> En dat is, ja, daarom zeg ik, de gemeenteraad is een beetje de ja, amateur 5 vijf op de bank zitten van de politicus. Maar uh, ja, ik neem aan dat als je PvdA op een zeteltje zit in de Tweede Kamer, misschien een paar uitzonderingen nagelaten, dan heb je over het algemeen een, een route afgelegd. En dan weet je, denk ik, waar je mee bezig bent. Het is, uh, dat is ook altijd een beetje waar we als libertariër tegen aan van Zijn ze gewoon doelbewust kwaadaardig of zijn ze gewoon echt stomzinnig? Ja, dat is, je weet nooit zeker. Dat kan, dat kan best wel zijn. Als ik bijvoorbeeld met SP-mensen praat of GroenLinks, nou, dan denk ik soms, deze mensen zijn oprecht, stomzinnig. Deze weten gewoon echt niet hoe het werkt. Deze mensen zijn niet doelbewust aardig bezig met machtspolitiek. Maar ja, met de PvdA, dat is gewoon niet zo. Daar, daar zitten gewoon, en ook al in de gemeenteraad Leeuwarden, dat zie je standaard altijd de grootste zijn, daar zitten gewoon de echte zitters. Daar zitten de mensen met connectie met de bouwbedrijven. Uh, de, gewoon de mensen die gaan besluiten van, oh, voor twee jaar gaan we hebben dat budget voor dat project. En dat, dat ligt allemaal al vast. Dat die mensen kennen elkaar, de, van de bouwprojecten, de ondernemers, de, de politici. En ik, ik heb ook wel eens tegen andere partijen gezegd, die zitten altijd zo te bikkelen en te zeuren. De PvdA heeft niet 50% van de stemmen. Wat jullie moeten doen, ja, want de LP had geen zetels, maar konden dus ze ook niet meedoen aan het overleg. Ik zei, leg gewoon je verschillen opzij. Leg gewoon je verschil opzij en ga gewoon zonder de PvdA. Doe gewoon niemand met de PvdA meedoen. Doe gewoon een fractie uh, van net zo'n zes partijen. Ja, want het is gemeenteraad, maar breek dat een keer. Ik zei van, dat is het beste, want PvdA is altijd graag lid aan de macht. Het, zij bepalen over waar het geld stroomt. Zij hebben al die connecties met die grote sponsoren, al die bouwbedrijven. Zit allemaal hand, twee handen op één buik. Ik zei, niks erop, als je dat vier jaar kunt platleggen, nou, dan, dan verschuift het snel genoeg. Die, die mensen willen niet vier jaar wachten op, die, op dat die stromen misschien weer terugkomen. Ik zei, als jij echt dat wil doorbreken, dan nou, moet jullie gewoon een verschil opzij leggen. en Die PvdA een keer vier jaar eruit wippen. Maar goed, ze hebben het niet gedaan. Maar gaan die bouwbedrijven dan niet... Uh, bij Tuurlijk, andere ik probeer gewoon op een eigen belang in te spelen. Ik had gewoon wat chaos. En die PvdA moet gewoon. Die PvdA oh, ja. is ja, al het ja. grootste. Ze zijn notabene gegroeid. Uh, vorig jaar zelfs. Nou, dat, dat is zo niet goed voor de gemeente. Dat het, als je dat opschudt, dat kan alleen maar beter. Het kan niet slechter dan het nu is. Het, uh, Leeuwarden heeft ooit in het verleden... ook al onder curatele gestaan. De hoeveelheid geld die hier wordt verspild. Leeuwarden is, nou, er is hier geen baan te vinden... Als je hier de overheid, uh, overheid school en uh, andere dingen, semi-overheid weghaalt, is hier gewoon geen baan. Er gebeurt hier in Leeuwarden helemaal niks. En het is onbelachelijk duur, is het alles. Dat, dat, dat is totaal niet in verhouding. Je moet Leeuwarden, als Leeuwarden wil concurreren, moet het gewoon veel goedkoper. Het is al niet aantrekkelijk om hier iets te beginnen. <laughs> dus om het aan te straffen met allemaal lasten en regels, dat, dat slaat gewoon erg zo. Ja, dat die gemeente, die, er wordt zoveel geld wordt er niet, het, ja, het wordt, uh, uit de gemeente gehaald en... Besteed aan onnozele grote projecten. Het is, uh, ja, uh, je krijgt, uh, ja, als je onverschillig bent en bijna niet kunt opdagen, en ook bijna niemand stemt, hè. Opkomsten zijn ook echt uh, onder de 50%, of zo, Je krijgt echt, uh, ja, waar je het op aan laat komen. <lacht> maar het leek me een goed idee. Het, het, het sprak ook wel aan. Ik heb D66, die was ook uh, VVD en zo, ons aangesproken, en de Friese Nationale Partij. Van, ga gewoon eens, uh, ja, je zit altijd met elkaar te kibbelen. Nou, ja, het eindresultaat is dat niemand van jullie ook maar enige betekenis heeft in de komende vier jaar. Gewoon niet zo moeilijk doen. Gewoon niet de PvdA meerderheid helpen en gewoon zelf kan zitten zonder ze. Nou ja, wie weet. Ander keertje. Maar uh, heren heren, ik, uh, ik zie dat er iemand uh, weer achter in de bar met een glas Guinness in zijn hand uh, heel druk staat te zwaaien. Dat is even Rick. Sir so, uh, ja. Rick, uh, kom er maar even bij. Uh, ja, want nee, jij nee. hebt ook nog wat uh, meegemaakt hè? tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in uh, afgelopen uh, een jaar geleden zeg maar. Ja, daar zaten wij, waren wij samen bij natuurlijk. Ja, ja. Wij, wij, wij zijn, uh, tijdens het flyeren kwamen wij bij een, uh, bij een man uh, met, een, uh, met een kleine koffiezaak, zeg een maar, broodjezaak. En die, uh, nou, daar legden wij die, uh, die flyers op tafel en Hij zegt, nou, wat zijn jullie mee bezig? En uh, ja, wij uitleggen over die verkiezingen. En hij zegt, ja, ik heb hier laatst ook een man van de PvdA langs gehad. En die, uh, die, die zei van, nou, stem op mij, want dan krijg je van mij een terrasvergunning. <laughs> Weet je, dat is een, de, een beetje het gevoel. Het gevoel wat je overhoudt uh, bij de PVDA, ze gaat dat wel vaker. En ik zie hier uh, bij het bericht over, uh, over het uit de partij zetten van die, uh, van die twee beste Kamerleden. Uh, zie ik een opmerking van de PVDA-burgemeester De Pla. Partij moet kandidaten veel beter screenen. Maar de PVDA heeft, heeft geen enkel principe op basis waarvan ze zouden kunnen screenen. Ja. De PvdA is een principeloze partij. Die willen alleen maar regeren en heel veel, heel veel geld uh, via belasting afnemen en herverdelen. Het is een machtspartij, zeg maar. Het is een partij ja, ja. zonder principes. Dus die zou niet weten waarop ze dan willen screenen. Ja, precies. Ja, daar zeg je wat. Ja. Het was, het was uh, die man die uh, zeg maar bij dat zaakje langs was geweest. Dat was toevallig de Turkse uh, uh, kandidaat, hè? zeg maar, de man met die bril op ja Nummer twee geloof ik. Van ja, ja, die man die zijn we later nog eens bij een oudere debat tegengekomen. Toen presenteerde hij zich als neutraal publiek. En in de tussentijd uh, was hij allemaal uh, PvdA-veeges standpunten aan het verkondigen. Dus dat, uh, het is een beetje de manier waarop de PvdA werkt, zeg maar. Ja, uh, nou, ik, vind hem ook, ik noem het altijd een beetje de machiavellistische uh, partijen. Mm -hmm. Dus van uh, ja, macht uh, vergaren en macht behouden. Ja. Dus, uh, ja, eigenlijk de partij van de M zou je het eigenlijk moeten noemen. De partij van de macht. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Maar uh, al met al uh, denk ik dat dit voor, uh, voor de heren Kuzu en Usturk uh, uh, alleen maar een positieve zaak is. Want uh, zij lijken mij verstandige mensen. In ieder, in ieder geval, als zij uit de PvdA worden gezet, dan kan ik alleen maar denken... die, uh, die hebben het beter gedaan dan de PvdA zelf. Ja, ja, en ze kunnen nog een eigen Muslim Brotherhood partij oprichten, ja, ja, nou ja, ze dus hebben we al gezegd, wij zijn, uh, wij zijn beide, uh, staan wij voor alle Nederlanders, als ze dat uh, voor de Turken waren geweest, dan hadden we in Ankara gezeten. Nee, dus het is allemaal een beetje overtrokken natuurlijk, maar... ze uh, we nou zeggen ja. we wel, van we zijn voor alle mensen, maar zou alle mensen ook op hun willen stemmen? Nou, <laughs> ja, dat weet ik niet, maar dat, weet je, daar kan je voor verrassingen komen te staan. Geert Wilders is ook uit, uh, uit de fractie gezet en die heeft toch aardig succesvol... Uh, ja, ja, ja. <laughs> en de boel voortgezet, zullen we maar zeggen. Ja, en die is inderdaad ook uh, een populistische toer gegaan. Ze zijn, zijn electoraat zo breed mogelijk trekken. Ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat ze ervan bakken. Ja, nee, maar goed, ja, we hebben net over die twee, uh, die twee Turkse Kamerleden gehad. Maar laten we eens even kijken naar waar al die ophef uh, ja, om begonnen was. Het ging dus om Turkse organisaties. En even kijken of ik het goed kan uitspreken. We hebben de Suleimani-beweging, uh, Miligorus, uh, Dianet en de Fetula Gulen-beweging. Zeg ik het allemaal goed, Rick? Nou, daar heb, daar heb je weer aardig uitgered, Johan. Uh, <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja, daar kan ik weinig aan verbeteren. Ja, uh, maar goed, uh, Asher, die, die, die eist toch gewoon meer transparantie, hè? Ja, de, de overheid die, die eist eigenlijk transparantie van die organisaties. En zij zijn daar niet zo transparant over. Nou ja, dat zijn al meer organisaties niet. De HIVD is dat ook niet. En de overheid zelf is dat in mijn beleving ook niet altijd. Uh, ook al heb je natuurlijk uh, er allerlei wetten voor waarbij je informatie kan opvragen. Maar goed, dat was voor, uh, voor, de, voor de minister dus, uh, pardon, voor de, voor de PvdA dus de reden om die twee Kamerleden van Turkse komaf, die zich met die organisaties bezighielden, om die maar vervolgens te variëren. Want zij, uh, nou goed, die, de, met die transparantie waren die Kamerleden het niet eens dat dat, uh, uh, dat dat niet in orde zou zijn. Dus daar ontstond een strijd over. Ja, en vervolgens worden dus die twee mensen uh, uit de partij gezet. Het is een rare gang van zaken. Uh, om dat over de hoofden van, uh, van twee van je partijleden te spelen. Zo van, jullie zijn het er niet mee eens. Nou, dan gaan we eruit de partij dan. Het is dus een soort, uh, ja, korpsmentaliteit of zo. ja. Maar moeten we ons druk maken of zorg maken om die organisaties en om uh, zeg maar de, de lange arm van uh, Erdogan in, uh, hier in Nederland? Nee, nee, totaal niet. Als, als jij uh, bij die vier bewegingen nou eens even wat verder doorleest, hè, dan zie je dat het niet uh, extremistische bewegingen zijn mm -hmm. uh, en er staat ook letterlijk bij vernoemd dat, uh, dat ze geen politieke ambities hebben. Dus een gevaar uh, kan je daar echt niet in zien in mijn beleving. Uh, er zijn wel een soort aanwinsten in de. Laten we zeggen, participatiemaatschappij, die we, waar, waar Nederland nu naar uh, zou, moeten, zou moeten gaan streven. Ja, staat, het, is ook, het is ook letterlijk zo genoemd door de minister. Hij vindt het een aanwinst voor de, uh, voor de participatie van de, van de Turk in de Nederlandse samenleving. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld nu kwam ook nog, bijvoorbeeld PAU-nieuws, dat kwam deze week nog met, het, uh, met een onderzoek de wereld in, dat uh, onder 300 uh, Turkse jongeren die ze hadden um, geïnterviewd, mm -hmm. 80% een um, soort ISIS-bereidheid uh, was. Yeah. Dus dat zou toch wel een bom zijn hier in onze samenleving, al die Turkse jongeren die... Uh, ja, geen moeite mee hebben ISIS te steunen. Zou die voedingsbodem daar niet ook gecreëerd kunnen worden? Of? Nee, niet binnen die vier organisaties. Kijk, mm -hmm. de, de verhalen die we eerder gehoord hebben waren van, uh, uh, van bepaalde moskeeën die uh, naar buiten toe heel erg gesloten waren. Nou, deze organisaties zijn die zijn totaal niet vergelijkbaar. Het zijn, mm -hmm. uh, je zou het gewoon sociale beweging kunnen noemen. Mm -hmm. Ja, okay. En natuur, natuurlijk doen ze af en toe wel eens dingen waarbij je achter je oren kan kruipen en denken van, nou, dat, uh, dat zou ik nou anders aanpakken. Maar hey, om, om, het, uh, om dat militante uh, achtergrond in te zien, denk ik dat uh, dat uh, een beetje te ver gezocht is. Oké, okay, ja, ja. ja. Aan de andere kant, als we weer naar, kijken naar andere religieuze organisaties, bijvoorbeeld, ja, de kerken, ja, die maken er geen geheim van dat ze uh, <laughs> iedereen willen winnen voor, uh, voor waar zij in geloven. Ja, nou, ja, ik denk dat dat ook uh, de, het goed recht is van iedere organisatie. Mm -hmm. uh, in mijn beleving dan, uh, zolang daar geen dwang bij komt kijken. Ja, je kan de meest rare dingen natuurlijk uh, verzinnen om, om, om je te organiseren. Ik bedoel, je kan een uh, vereniging van pistasliefhebbers uh, opzetten. Ja, die... Maar zolang niemand anders daar last van heeft, of zich uh, op een of andere manier toe gedwongen voelt, of er overlast van heeft, dan lijkt me daar weinig aan de hand. Oké, okay, nou goed, ja, dankjewel. Dan gaan we nog even, uh, nog even kijken naar uh, onze grote vriend Henk. En die moeten we even via uh, de telefoon erbij gaan halen. Want die is ook druk bezig met participeren in een uh, verzorgingshuis, heb ik begrepen. Dus die gaan we nou even telefonisch uh, erbij halen. En dat gebeurt allemaal na deze tune. Ja, en uh, hier uh, hebben we ook nog uh, Henk, uh, die, uh, die deze week... Uh, druk bezig geweest is met uh, participeren. En hij komt er even via de telefoonverbinding even erin. Uh, Henk, vertel het maar. Uh, hoe was jouw week? Nou, ik ben echt enorm aan het participeren geweest, jongen. Ik, uh, okay. Ja, ik heb uh, deze week uh, is te omschrijven als dat ik zo'n beetje de posterboy uh, ben van, uh, van, alle, nou, van de enige initiatief waar ik uh, bij betrokken ben. En, okay. Dus ik word ook aan uh, ambtenaren gepresenteerd van... ...kijk, we hebben een uh, bewoner. Oké. Was echt een bewoner of was uh, niet Een echte bewoner. Ja, een echte, echte burger. Oké. Okay. Ja. <En>, uh, maar <sus> het valt me wel op. Het uh, eten en drinken is meestal wel goed verzorgd. Uh, dus uh, nou, daar <sus> weten ze me dan nog wel mee uh, te paaien, zeg maar. Maar dan ga je dus ook in gesprek uh, met die mensen... Sommigen zijn echt geïnteresseerd hoor. Maar de overgrote meerderheid, zeg maar, is meer geïnteresseerd in nou ja, de collega's. Maar dat, dat werkt dan ook hè, tussen de mensen. Maar dan hebben we het over een onderwerp, weet je wel. Bijvoorbeeld, ze moeten die avond naar uh, studenten toe. Want daar is enorm veel gezeik in Groningen over studenten. Dat is een aparte bevolkingsgroep geworden. En ik ben uh, student geweest. Mm -hmm. En ik kan er iets over vertellen, weet je wel. En ik heb er een idee over. Want ik denk, na. En, uh, dus ik zeg zo: van ja, eigenlijk slaat die hele studententijd nergens meer op. Dus wat je zeg maar uh, kunt aanbieden, is dat je gewoon zegt: maar, kom op, nou studenten. Kom op, nou studenten. Wil je nou gewoon burger zijn en als volwaardig worden gezien? Of, uh, of wil je zeg maar uh, als een soort, uh, uh, soort aapje worden aangezien? Dat is wat ik wou zeggen. Maar toen, toen, toen luisterde ze al niet, zeg maar. Oh. Dat, maar dat verbaasde mij. Maar toen heb ik ze teruggepakt. Ik zei van ja, oké, okay, weet je wel. We zijn natuurlijk niet alleen maar ambtenaren. We zijn natuurlijk ook burger. Ja, toen was het feest aan, jongen. Oh ja? <laughs> ja. <laughs> ja, toen werd er wel op de stoeltjes gewiebeld. Ik, weet, ik, ik kan me ook niet voorstellen, want ja? uh, als... Het zegt iets over de dienstbaarheid. En uiteindelijk ook aan de dienstbaarheid aan jezelf. Uh -huh. Maar ja, en ja, daar geef ik je toch wel gelijk in, weet je wel. Van, ja, het, het gevoel daar wel van, uh, eh, van... Ja, wij weten het geld wel te vinden. Dat, dat gevoel komt er wel uh, een beetje van zo over naar mij. Uh -huh. en, en dan vraag ik me wel een beetje af... Van, moet ik het daarvoor doen dan? Ja. Yeah. Maar voor mezelf kan ik gelukkig ook nog wel leuke dingen hier uithalen. Het is heel inspirerend. En uh, volgende week dan hebben we zelfs twee inspiratiefestivals in uh, Groningen. Uh -huh. En dan komen ze van heine en verre om uh, inspiratie op te doen. Uh -huh. En het uh, grappige is dat je die ambtenaren, die moet je dus echt bij de hand meenemen, anders raken ze de weg kwijt. Uh, okay. En dat is mijn taak dan ook, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Om te voorkomen dat ze in een windschoten uitkomen, weet je wel. Ja. En, maar dat vind ik dan weer hilarisch, dus dat wil ik dan een keer meemaken. Dus, en dat, dat is dan weer een leuke kans. Wil je nog iets aan de luisteraars meegeven, uh, die nu uh, uh, geluisterd hebben en die denken van... Goh, ik, wil, uh, ik zou ook wel willen participeren. Ja, de Mike is wel je uh, Als je ook wilt participeren, nou zorg gewoon dat het uh, uh, leuk blijft verzin gewoon niet zelf. En uh, uiteindelijk... als je gewoon de juiste contacten hebt... Ja, dan, dan, dan zit je ook gewoon... daar waar het geld zit op dit moment. Ja. En uiteindelijk moet je dan tegen iedereen zeggen... ja sorry van de belastingcenten, et cetera. Maar daar gaat het wel een beetje op uitdraaien, vrees ik. Ja. Ah, Oké, okay. goed. Ja. Nee, in ieder geval dank je wel. We uh, zeggen nou tot volgende week dan, hè? Ja. Dat is goed. Doe, do, doe ze de groeten daar uh, van ons. Ik <laughs> wens u allemaal een uh, fijne, vrije dag en zo. Uh, Oké. Okay. Leven. Een vrij leven. Uh, Oké, okay. dankjewel Henk. Oké. Okay. Hoi. Jo. Maar dames en heren, dames en heren, het beste bewaren we gewoon tot het laatste. Want uh, hier aan het einde van de uitzending hebben we nog een paar goede berichten. Uh, in Afghanistan bijvoorbeeld. Daar, uh, ja... Daar heeft men goed geoogst, hè? Ja, het is, is feestdagen. De opiumproductie is met 17% toegenomen naar 6400 ton. Oké. Okay. Ja, eh, en dat ondanks de aanwezigheid van, uh, van een enorme hoeveelheid militairen die dat toch een beetje in het oog hadden moeten houden. Of bedoel, juist, juist, vanwege de aanwezigheid van militairen. Ja, dat zou je misschien ook kunnen denken. Ik weet niet uh, hoe het uh, ge gebruik van opiaten is onder de Amerikaanse uh, leger eenheden. Nou ja, ik bedoel, het is algemeen bekend dat tijdens de Vietnamoorlog uh, dat er heel veel uh, drugs in uh, lijkenzakken naar Amerika ging. Ja, ja, ja. Dat is onderhand ja. Dat... Ja, dus je zou zeggen dit is een beetje een onderhands deeltje gesloten van uh, jullie pakken die en die mensen aan en dan produceren wij uh, die papaver voor jullie. Maar dit uh, betekent dus dat de prijs van heroïne omlaag gaat. Dus dat er uh, misschien ja, als de heroïne de, de halveert in prijs, dat ook de, de helft van het aantal autorijtjes uh, ingedikt gaat worden. Ja. Want de, de, de, de, de junkie hoeft nou nog maar één radio, autoradio te stelen... in plaats van twee om aan zijn shot te komen. Ja, precies. Dus het is vooruitgang, zou je zeggen. Ja, ja en dat, uh, dat zullen we ook weer merken bij de verzekeringsmaatschappijen. Ja. Ja, dus daar gaat daar de premie ook weer omlaag. Dus het, uh, het is uh, goed nieuws all over de boord, zullen we zeggen. Ja, ja. ja. zijn er nou mensen die uh, zich uh, ongerust maken? Nou, nee, uh, het, het is gewoon puur als een bericht er neergezet. Uh, dus het is uh, op nu.nl, dus het, het is een kort berichtje. Uh, ja, het is meer een soort saillant detail dat je denkt van nou, uh, er zitten daar dan al die wetshandhavers zogezegd. En uh, in de afgelopen dertien jaar is, uh, is het dan dus... Uh, vrij weinig gebeurt, waardoor er nu meer papaver dan ooit verbouwd is. Ja. Ja. Ik zie hier ook een mooie foto van een, uh, ja, van, een van een man met een baard en een jurk aan, die dan heel liefkoosend met die plantjes bezig is, met een, uh, met een schep ja. over zijn schouder heen. Ja. Dat een beetje denk aan uh, Prins Charles die door zijn tuin loopt. Ja, inderdaad. Zodat ja. hij met zijn plantjes aan het praten is. Ja, vraagt vraag je dan ook af. Er zijn dan hele mooie foto's van gemaakt. Dus kennelijk is het wel een soort prestigeproject geweest voor een fotograaf. Ja, ja dacht, ah, Dan moet ik nou eens even goed in beeld brengen, ja. Ik kan me ook zo aanvragen dat dit dan een presentatie op grote dia... Ja, dat ja. dat, dat, dat uh, geprojecteerd wordt en dat er allemaal grote heren met sigaren bij zitten. Die allemaal onderdeel zijn van het militaire industriële complex. En die uh, ja. allemaal knikkend, stemmend knikkend zitten te kijken naar deze foto. Nou dat zeg je nu, maar ik heb er nog niet eens voor stuur gestaan. Maar ik, ik heb een tijd bij een, uh, een zaad gewerkt En daar verbouwden ze ook papa, maar het was als sierplant. Okay. Oftewel, het wordt ook in Nederland verkocht, dat heet het slaapbol. Maar goed, in hele kleine hoeveelheden. Dus dat zal nooit zo aan de dijk zetten voor de heroïneproductie. Maar het is ook gewoon een, een tuinplant, zeg maar. Oké, okay. oh, ja. Ja, ja. Nou, goed, nee, maar we hebben nog meer positieve nieuws uit de moslimwereld. Ja, het bijzonder zelfs, ja. Ja, ja, ja want het uh, is zo van, kijk wij libertariërs, die uh, we willen toch altijd weer terug naar de, de goudstandaard, het liefst het goud en de zilverstandaard. Ja, ja. Uh, maar wij zijn niet de enige, want ook, uh, hoe heet die man, Abu el Bakr el-Baghdadi geloof ik, dat is ja, de, de grote man van ISIS, ja. die, uh, die wil dat ook. Ja. En, ja, en er is zelfs ook nog een koperstandaard erbij hè? Ja, er, zijn dus, uh, de, er worden nieuwe muntjes geslagen en dus de, de kleinste muntjes die zijn van koper inderdaad, nou, dat loopt een beetje af van groot naar klein, van goud naar zilver naar koper. En dat is wordt dan de, de currency van ISIS, van de Islamic State bedoel ik. Ja, ja klopt. Dus het, uh, ik ben heel erg benieuwd als dat doorgevoerd wordt, uh, hoe het daar dan zal lopen met de, de toestand van de economie. Ja, dat zal uh, de goede kant op gaan. Ja, dat is natuurlijk regelrecht gekoppeld aan, uh, uh, aan uh, de hoeveelheid goud. Ja, aan de andere kant, ja, bedoel, ze hebben er in, in al die dorpen waar ze langs getrokken zijn, hebben ze voornamelijk de mannen vermoord. De, de vrouwen verkracht, de kinderen tot slaaf gemaakt. Ja. Dus ja, de, de hele economie daar is al behoorlijk verneukt. Ja, eigenlijk. ze hebben sowieso een afzetmarkt om zeep geholpen. Dat was al een heel onhandig gezet. Ja. En de mensen die dan, dus de strijders van ISIS, ja, die zullen geen flikker doen. Die willen als een god leven daar. Ja. En. Ja, dan moeten die kinderen het gaan doen, denk ik, die ze gevangen genomen hebben. Ja, dat. En het bijzondere is natuurlijk ook dat als jij alleen nog maar in die, uh, in die nieuwe dienaars wil gaan betalen, ze gaat het heten, dan, uh, ja, dan ben je dus afhankelijk van de lokale economie. Ja. En, en niet alles kan in dat gebied geproduceerd worden. Dus ze ook, uh, over bepaalde zaken zullen ze uh, handel moeten drijven met buitenlanden. Onderaan het bericht, daar uh, wordt ook al uh, gemeld door een ISIS-strijder... die teruggekeerd was naar Libanon, die, uh, die moest een beetje om lachen. Hij zei, ja goed, met dat nieuwe geld kan je hooguit eieren uh, betalen. Maar... Ja, precies. En dan, dan zegt, hij helemaal, zegt hij vervolgens van... Maar als je in uh, je olie wil verhandelen, dan moet je real money gebruiken. Wij oh ja. <laughs> natuurlijk zeggen, maar real money, dat is toch geen euro of dollar? Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> Maar ik ben dus heel benieuwd, heel benieuwd wat daar gaat uitkomen. Want uh, ja, dat toch wel een bepaalde positieve effect op de economie heeft. Hoe verdorven dat hele regime verder ook is. Ja, ik moet nog even Peter Beukelmans quoten. Die, die had ook een opmerking bij dit bericht. Um, nou, hebben ze toch mooi een, een iets om de libertariërs mee om de oren te slaan. Want uh, als ja. wij het dan weer over de goud- en zilverstandaard hebben, dan uh, kunnen... Ja, de, de aanhangers van de centrale banktheorie die kunnen zeggen dat wij dan in terrorist money geloven. Ja, precies. Nee, goed, dat, ik denk ook niet dat ze dat zouden zeggen over hun eigen verleden, waarin ook gewoon met goud en zilver betaald werd. Ja, ja dat, die dat vergeet het liefst. Ja, precies. Dat, dat is altijd makkelijk als het toch jezelf aan. De ja. crime of 73 hebben ze min of meer uit geschiedenisboeken uh, ja, gewist geschiedenis ja. wordt geschreven door de overwinnaars. Nou ja, we hebben nog een paar berichtjes. En uh, ik, ik zie dat Klaas en uh, Richard die liggen al te slapen achter de bar. Dus uh, dan gaan we <laughs> gewoon even nog met z'n tweeën even verder babbelen. Wel jij. Ja, ja. <laughs> even kijken, ik zie hier nog een, een bericht over uh, het Europese Hof. Dat heeft weer wat te blaten over ons uh, uitkeringstoerisme. Ja, dat zeg je nou, maar ik, ik voor het eerst in, in de hele geschiedenis dat ik dat bestudeerd heb, dacht ik, nou, ze hebben hier misschien inhoudelijk gesproken, nou, eindelijk eens een keer een punt. Dat, uh, okay. wat, ze, wat ze daar zeggen is van, uh, als jij niet hebt meebetaald aan het tot van sociale voorzieningen, dan mag je er ook geen uitkering van trekken. Nou, dat vind ik een heel, heel logisch standpunt. Ja. ja dus dus ja. in die zin denk ik, ja. Prima, maar uh, waarom in naam moet het uh, Europese Hof van Justitie zich daarmee bemoeien? Uh, ja, Misschien dat iemand het, de, de zaak daar neergelegd heeft? Uh, ja, dat is uh, uiteraard is al wel een zaak neergelegd, maar uh, waar het om gaat is dat de Europese Hof van Justitie dan ook kan zeggen... ja, maar jongens, dit is een zaak van de lidstaten... daar gaan we ons niet mee bezighouden. Ja, maar goed, da da da daarvoor is dat het Europese Hof. Ik bedoel, als je binnen je eigen lidstaat niet meer uh, eruit komt... dan kun je nog altijd naar het Europese Hof gaan, hè? Ja, ja maar oftewel uh, je denkt van... Ik, ik wil eigenlijk niet in mijn eigen land leven... dus ik, <laughs> ik ga proberen mijn land aan te passen. Maar wie, wie, uh, wie heeft het daar neergelegd? Nee, dat staat er ook niet bij. Dus, dus staat, het ging om een Roemeense vrouw uit Leipzig... die, uh, die niet werkte. Nou, is, dit verhaal speelt in België... En die was op zoek naar een, uh, naar een baan. Nou, en het Jobcenter, zoals het in België heet, die weigerde haar een, uh, een, uh, een baasuitkering te geven. Ja, het, het is frappant dat je die. En hebt, zoontje, die wilde dus inderdaad datzelfde bij het Europese Hof aanklagen lees ik hier. En die uh, uh, had zich gebaseerd op een discriminatierichtlijn. Oftewel, die denkt van. Land toe, ik vraag daar een uitkering aan. Uh, en als ik die niet krijg, dan zeg ik dat ik gediscrimineerd ben. Afschaffen die discriminatiewetten, zeg ik dan. Maar ja. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen. Dat klinkt natuurlijk niet heel populair of zo, maar. Uh, nee, die dame die, um, die had bij het Europees Hof dus aangegeven dat zij gediscrimineerd werd, omdat zij geen uitkering kreeg in België. En nou ja, dus, jij zegt al van. Uh, ja, je kan beter die discriminatiewetgeving afschaffen. Ik ben het er helemaal mee eens. Voor, voor libertariërs is dat ook volstrekt helder, uh, want je zou op basis van. Uh, van vrije onderhandelingen juist tot een overeenkomst moeten kunnen komen. Ja, ja. En op het moment dat je daarin allerlei beperkingen worden opgelegd, dan is die overeenkomst die daaruit komt, vrijwel altijd niet tot tevredenheid van, uh, van beide partijen. Oftewel je wordt gedwongen tot bepaalde acties. Nou, in dit geval vind ik het ook heel logisch dat die vrouw uh, geen uitkering kreeg, want zij heeft nooit aan het hele systeem bijgedragen. Uh, en ik kan me nog een systeem voorstellen, Waarbij je zeg maar, in Roemenië betaalt voor je sociale, uh, sociale voorzieningen en dat dan in Nederland uit, uitgekeerd krijgt op het moment dat je je werkloos raakt. Dat vind ik helemaal niet een raar idee als dat uh, in, in vrijwillige samenwerking tussen die twee landen ontstaat. Ja, het is dan wel zo dat het bedrag wat je dan in Roemenië afdraagt veel lager is wat, ja. wat iemand in België of Nederland uh, afdraagt. Nou ja, precies. Dat zou je kunnen zeggen. Dan heeft ze dus recht op het bedrag wat zij in Roemenië heeft afgedragen. Ja, dat zou inderdaad nog wel een goede zijn, ja. Ah, best is natuurlijk dat we het al helemaal op de vrije markt gooien. Maar ja, goed hoor. Nou, ja, dan gaan we een beetje afsluiten eigenlijk. Uh, nog eventjes, uh, nou ja, je er toch bij bent, kan je nog even reclame maken voor de, voor de Utrechtse borrel. Ja, die is deze keer op een zaterdag. Dat laatste zaterdag van de maand. Uh, dat is de 29ste november in, uh, in Café King Arthur aan de Oude Gracht En dat begint om 9 uur. En uh, de 22ste is er ook nog een, uh, een borrel in uh, Amersfoort uh, hier uh, bij... Uh, bij professor Dr. Anders van der thuis. Ze dus wees allen van harte welkom. En, nou, goed, we gaan afsluiten. Zo zeggen dames en heren, tot de volgende week. Ja, veel Muziek Muziek nou,